Koop nu je tickets voor het staatsloterij Team Nelhuis op teamelhuis.com. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd lage geprijsd. Zoals Aha Pasta saus voor 1,45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Het is 10 uur goede avond. Music nieuws van Nu.nl maar eigenlijk van Alain Altana. Ja, Goedenavond. Vliegmaatschappij KLM cancelt vluchten naar het Midden-Oosten. Ze wordt niet meer over Iran, Irak en Israël gevlogen. En ook niet naar bijvoorbeeld Dubai en saoedi arabië Volgens KLM is dat vandaag uit voorzorg besloten... door de onrust in de regio. Hoe lang dit zo blijft, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump heeft al meerdere keren gedreigd... met militair ingrijpen in Iran. GroenLinks-PVDA is bereid om nog voor de zomer akkoorden te sluiten... met het nog op te richten minderheidskabinet. Dat zei partijleider Jesse Klaver op een bijeenkomst in Den Bosch. Daar staat volgens hem wel wat tegenover, vertelt hij bij de NOS. De vooruitgang moet wel de juiste kant op zijn. en Wij denken dat Nederland progressiever moet. En groener en socialer. Dus daarom hebben we... In de een aantal flinke wensen. Ja, maar wat er precies op zijn wensenlijstje staat is alleen nog niet duidelijk. Het overleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS in Abu Dhabi is voor nu klaar. Morgen wordt het overleg weer hervat. Het is niet bekend of er al vooruitgang zit in de vredesgesprekken. Volgens de Oekraïnse president Zelensky wordt er vooral gepraat over grondgebied. En tientallen miljoenen Amerikanen moeten de komende dagen rekening houden met een winterstorm. In zeker 14 staten is de noodtoestand uitgeroepen, waaronder in New York en Texas. Vandaag en morgen zijn er door de winterstorm al ruim 2000 vluchten geschrapt... Er kan tot 30 centimeter sneeuw vallen... en de gevoelstemperatuur kan dalen naar min 40. Hoe effe normaal, min 40? Veer... Is dat niet Fahrenheit per ongeluk? Nee, dat is toch echt Celsius? Ja, dat is niet normaal. Ja, gevoelstemperatuur. Valt je eraf? Zo koud wordt het hier zeker niet. Er geldt wel vannacht code oranje voor IJssel in het noorden. Maar volgens Weerplaza ligt de temperatuur morgen in het noorden... rond het vriespunt en in het zuiden wordt het 9 graden. Dat klinkt beter. <lacht> <Als je bent. lacht> Dankjewel Alain. Flitsmuis en verkeersinformatie bij Q. Geen vertragingen, wel controles langs de A10 naar Diemen. Ektom meter paal A5. A35 naar Enschede 69,4. A50 naar Apeldoorn 220,0. En langs de A200 naar Amsterdam bij 8,1. Vanaf maandag de Q-top 500 van de 19. Je kan nog stemmen tot zondag 6 uur. En dat is net doordat ik een klein beetje heb aangejaagd ook weer massaal gedaan. We zitten weer op de 500 lijstjes en daarom een uur lang tracks uit de die ter inspiratie. Met zometeen het zusje van, a.k.a. Janet Jackson. Scoota, hypa, hypa, de Dolls met iris komt voorbij. Een beetje hiphop in je soul met Tupac en Dr. Dre. Maar eerst Take That en Babe. Kill Yeah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 Er zijn weer 500 stemlijstjes binnengekomen via Qmusic.nl en de Qmusic-app. Als jij dat nog niet hebt gedaan, doe het vooral. Het kan nog tot zondag 6 uur. En dan houd het op. En maandagochtend beginnen Mattie en Marieke dan met de lijst met de liedjes uit de jaren 90. Ja, En het leuke is, als je de 90's niet hebt meegemaakt... de muziek waarschijnlijk wel, want dit wordt al jaar en dag op de radio gedraaid. Het zit in series. Ik heb net nog de teamsong van Friends gedraaid. Van uh, de, de, de Rembrandt. Uh, het komt op elk feestje voorbij. Deze is er ook één zeker die zeker niet mag ontbreken. Jacinta heeft erop gestemd. Pas perfect ben ADHD'er. Ik ben namelijk altijd hyper hyper. Wilma zegt lekker uit je dak gaan. En Joey, Scooter zijn teksten zijn gewoon waanzinnig goed. Hoe die het iedere keer weer verzonnen krijgt, zelfs nu nog in deze tijd is everybody on the floor we put some energy into this place I want to ask you something are you ready for the sound of Scooter These hits you sounds better with you. Door dit nummer ga ik straks mijn lijstje invullen. Radio op maximaal volume. Rosanne, dat is nou precies het doel van dit uurtje. Omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn gekomen... voor de Q-top 500 van de is Een inspiratieuurtje. En deze mag ook niet ontbreken. West, Sartilla, daar to pak Dr. Dre op Q.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 Twee California Lover, een uurtje extra 90s tracks. Leuk hè? Als je het leuk vindt, vanaf maandag kun je lol op. Want dan starten we met de Q-top 500 van de 90s. Zometeen gewoon knok tegen de klok. Dus ondanks dat we midden in dit uurtje 90s hit zitten, gewoon in euro's. De Nederlandse Florijnen, guldens blijven in het museum. Um, ja, als je mee wilt spelen, stuur een foto van de klok bij jou in de buurt. Hè? Ook de Spice Girls, hoor je zo? Do you think you are?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 Boek nu op Harry Potter on uh... music, Stefan Bowie, Bedankt. Bedankt. Bedankt. met de 90s, met de Spice Girls. Bedankt. Bedankt. Bedankt. with you. En Bedankt. knop tegen de klok. Bij hem of van Me Fessie, Brian Edde. Knok. Knok. Tegen de klok. In een uurtje inspiratie voor de Q-top 500 van de 90s. Maandag gaat hij van start, maar nog tot en met zondag 6 uur kan jij stemmen. Heb jij dat al gedaan, Laurien? Nee. Huh? Nee. Nog niet. Nee. Wat maak je me nou? Ja. Vertel, als jij gaat stemmen, wat jij natuurlijk gaat doen als brave burger, welk liedje staat dan op 1? Eh. Uh... Jack Rainbow in the Sky. Oh, leuk. Paul Elstakje, altijd ja. goed. Heb ik niet gedraaid eigenlijk dit uur. Jammer, misschien zo nog even doen. In ieder geval even happy Hardcore nog. Dat ja. moet er nog even in. Laurien, wij gaan knokken tegen de klok tussen al het 90's geweld. Waar wil jij voor ja. spelen? Nou, we hebben net een huis verkocht, dus uh, geld kan goed gebruikt worden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Moest er veel gebeuren of was het echt zo'n, zeg maar, een, een huis van het rek... dat je er gewoon gelijk in kon, niks aan de hand? Nee, het is een uh, instapklaar huis, ja. Dat is wel echt luxe, hè? Ja. Maar dan was die waarschijnlijk ook een tikje duurder. Ja. Ja. Nou, elke euro is welkom. Je weet het en jij mag zo meteen stoproepen. Doe je dat op tijd. Dan weer in het laatste volledig genoemde bedrag, maar beter laat. Gaat de klok af, dan ga je met lege handjes naar huis. Ben je er klaar voor, Larine? Ja. Teken. 17 euro. 62 euro. 114. euro. 114 euro. 139 euro. 197. euro. Oh, nee, nee! Ja, nee, niet gelukt. Je was te laat. Ja. Ik had ook niet het idee dat je op het punt stond om stop te zeggen. Nee. <laughs> je zat er al nee, heel rustig af niet. te wachten. Ja. 197 euro had het kunnen zijn. Het is nul geworden. Maar. Ja. Maar. Maar. Je hebt wel gewoon een mooi koophuis toch? Helemaal top. Zeker. Lekker ja. man. Laurien, wel even stemmen. Qtop 5190 kan op de website en in de q app Ja. Ga ik doen. Oké, okay, doei. Je Doeg. Doeg. Zo Zometeen happy hardcore. Le doy tot Blijdsjes ingevuld op qmusic.nl. Daarom nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90s Q sounds better with you. De binnen zijn gekomen. Terug naar de muziek van nu met zometeen de alarmschijf van deze week. Maar eerst somber, 12 to 12. Ego stuurt in de Q-Music app. Maat, vraag mij eens hoe vet ik Harry zijn nieuwe muziekstaal vind. <laughs> Fucking vet stuurt hij. Ja, het is wel vaag, hè? maar wel dik ook of zo. Ik weet, ik ben zo benieuwd naar dat album uh, en de show. Maar goed, dat komt later. Aperture, Harry's de alarmschijn van deze week op Q-Music. Uh, zo meteen het nieuws. Alleen twee seconden, we hadden net... Ja, het ging fout bij Laurien, in knok tegen de klok. Ik leef het gehoord. Jij ja, zeker. Jammer genoeg niks gewonnen. Maar zij zou op nummer 1 in de Q-Top 500 van de 90 zetten... Paul Elstak. Ja... Let me take to Zometeen, toch nog even als, als troost. Goed makertje. Vind ik heel schappelijk van je. Ja, toch? Ja, ja, Land van Paul Elstak op je music. En dus het nieuws van Elven met Alem. Ja, na het slechte nieuws over de explosies in Utrecht vorige week heb ik nu goed nieuws. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit? Yes, Eiffel 65 inderdaad met Blue...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 Nu alle Continental-banden, 20% korting. Plein je afspraak op quickfit.nl. Nee, is weer klaar. Quickfit en weer verder. Schat, die overschat.